Ja, goedenavond. Wat vroeger dan u gewend bent, met het oog op morgen, een halve minuut over elf, we schakelen direct naar het hoofdbureau van politie in Utrecht. Daar staat een persconferentie op het punt van beginnen en daar is verslaggever Karin Alberts. Goedenavond, Karin. Ja, goedenavond, Kees. Is de persconferentie reeds begonnen? Nee, uh, ik heb nu zicht op een tafel waarop een stuk of 14 microfoons staan uitgestald. Uh, de twee politiewoordvoerders lopen hier een beetje uh, rond om de dingen voor te bereiden. Maar het is nog wachten op de drie mensen die het woord gaan voeren. Uh, ik kan je alvast wel zeggen wie dat zijn. En dat zegt misschien ook al wel een beetje wat over de inhoud van de persconferentie. Want de eerste die het woord zal voeren is Koos Jansen. En hij is de burgemeester van Zeist. En Zeist is de woonplaats van die vermiste jongens. De tweede die iets gaat zeggen is Johan Bak. Hij is de hoofdofficier van justitie die dit onderzoek leidt. En dan hebben we nog Mirjam Barensen en zij is politiechef Midden-Nederland. Die zullen nou, nu elk moment het woord gaan voeren. Maar het is nog even afwachten, want uh, ik zie ze nog niet verschijnen. Je ziet ze nog niet verschijnen. Dit is het, uh, de apotheoze van een dag die rond half drie, half twee begon uh, in Kote. Uh, Matthijs van der Wiel is in Kooten. Ik wil even naar Matthijs gaan. Matthijs, is het daar. Uh nadat uh, de lijkwagen daar vertrokken is om negen uur. Is het daar uh, het onderzoek helemaal afgerond? Nee, uh, het witte tentje van de forensische opsporingsdienst... Die, dat staat er nog. Het brandt uh, licht in. Voor zover ik het kan zien, uh, zijn daar ook nog mensen bezig. Maar het is nu wel donker in dit buitengebied. Het schuittelersgebied. Uh, dat tentje staat aan de rand van het kanaal... aan het einde van het weggetje, dus helemaal geen verlichting. Het enige wat je ziet is... Uh, ja, die lamp in dat witte tentje. Politie, of, daar, of die er nog met evenveel mensen is als aan het begin vanavond, kan ik niet zeggen. Want er zijn verschillende routes naar die vindplaats van die twee lichamen toe. Uh, de afzetting die is wel van aard veranderd, definitiever geworden. Het was zo'n bekend rood-wit lint. Maar een uurtje geleden kwam hier een vrachtwagen van de gemeente Wijk bij Duurstede vol met dranghekken. En die zijn nu geplaatst. Het weggetje... Het zal afgesloten blijven. Niet alleen vannacht, waarschijnlijk ook morgen. Um, waarom wilden ze me niet zeggen, de gemeenteambtenaren? Maar je kunt je voorstellen dat het is om de toeristen te voorkomen... of te voorkomen dat het een bedevaartsort uh, wordt of uh, wat dan ook. Ja. In ieder geval is, heeft de politie de boel nog niet opgeruimd hier. Er waren ontzettend veel... Politieagenten. ontzettend veel diensten, ontzettend veel materieel hebben we hier de hele avond zien aankomen. Ik heb ze niet allemaal zien vertrekken. mee bewaakt de boel en het licht brandt dus nog. Okay. Matthijs, dankjewel zitten, voor. Jij je blijft beelden, in Kota aanwezig. Ik ga nu naar Karin toe. Karin in het politiebureau Utrecht. Precies. En de drie heren, of twee heren en één dame zijn nu achter de tafel gaan zitten. De burgemeester van Zeist, de hoofdofficier van justitie en de politiechef Midden-Nederland. En we gaan nu even naar ze luisteren. Fijn dat u toch op zo kort korte termijn nog uh, allemaal u uh, naartoe uh, kon komen. Um, ik stel eventjes voor degenen die achter de tafel zitten, dat is de burgemeester Van Zijst. Uh, Johan Bak, uh, hoofdofficier Utrecht en uh, politiechef Meeram ja, ja, politie, uh, Ik wou graag beginnen om het woord te geven aan meneer Jansen, uh, burgemeester Van Zijst. Dames en heren, Welkom. We zijn hier bijeen om mededeling te doen over het onderzoek naar aanleiding van de vermissing van Ruben en Julian. Die vermissing die houdt ons hele land, ons allemaal, al bijna twee weken in de greep. En vanmiddag hebben zich, zoals u weet, ontwikkelingen voorgedaan. Daar willen we nu vanavond mededeling overdoen. Naast mij zitten de hoofdofficier van Justitie, de heer Johan Bak... en de politiechef Midden-Nederland, Mirjam Barissen. Zij zullen zo dadelijk een toelichting geven. Een lange periode van onzekerheid heeft al veel verdriet gebracht. De ontwikkelingen van vanmiddag... Doen dat sprankje hoop dat we allemaal hadden teniet. Ik ben begin deze avond bij Iris, de moeder van Ruben en Julian, geweest. Haar naaste familie omringt haar. Het verdriet is bij haar en bij alle naasten onmetelijk groot. Daar zijn geen woorden voor. En namens de hoofdofficier Johan Bak en de politiechef Midden-Nederland, Mirjam Barissen, wil ik ook hier onze betrokkenheid, warmte en meeleven uitspreken. Ik wil nu het woord geven aan de heer Bak, hoofdofficier, die zal de huidige stand van zaken op dit moment hebben toelichten. Ja, dank u wel dames en heren. Vanmiddag rond half drie treft een getuige een lichaam aan in Koten. Dit lichaam ligt in een duiker die twee sloten met elkaar verbindt op de Hoekse Dijk in Koten. De politie wordt gewaarschuwd en komt ter plaatse en schakelt de forensische opsporing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 hebben wij besloten om de familie en u reeds nu daarover te informeren. Zoals gezegd, het onderzoek ter plaatse is in volle gang en gaat door. En dit betreft niet alleen de identificatie van de twee lichaampjes... maar ook een uitgebreid sporenonderzoek ter plaatse. Met dit onderzoek ter plaatse willen wij... Pogen zoveel mogelijk helderheid te brengen. over de toedracht van deze aangrijpende zaak. Ik dank u. En dan uh, volgt nu een uh, korte toelichting. van uh, de belangrijkste zaken van de afgelopen 14 dagen. door mevrouw Barnes. Op dinsdagochtend 7 mei. om 10 voor 8 wordt het lichaam van Jeroen Denis aangetroffen. in het recreatiegebied. Doornschap. In eerste instantie wordt uitgegaan van zelfdoding en gaat de politie op zoek naar familie van deze man. Aan het einde van diezelfde middag, om kwart over vijf, krijgt de politie informatie dat de twee zoontjes voorafgaand aan het overlijden van Jeroen Denis bij hem waren. Hij zou op korte vakantie met ze gaan en het gaat om de negenjarige Ruben en zijn broertje, de zevenjarige Julian. Direct nadat dit bekend werd, is onmiddellijk opgeschaald naar een team grootschalige opsporing. En er is direct een begin gemaakt met de opsporing en de zoekacties naar de twee jongens. Het terugvinden van deze twee jongens is altijd eerste prioriteit geweest. Waarbij er twee belangrijke scenario's de hoofdlijn waren. Als eerste, de jongens zouden zijn ondergebracht misschien bij familie bekenden. En als tweede, de jongens is iets aangedaan. Met behulp van recherche, met deskundigen, met heel veel burgers is gezocht. En vanaf 7 mei zijn er meer dan 100 politiemensen bijna dag en nacht in touw geweest om de jongens te zoeken. Er zijn een groot aantal specialisten ook bij betrokken geweest, waar ik een aantal van wil noemen. Naast de forensische onderzoekers is er een groot beslag gelegd op de digitale rechercheurs. Gedragskundigen forensische archeologen, familieregisseurs... maar ook medewerkers van de Criminele Inlichtingendienst... en een groot aantal deskundigen van Defensie. Ook is een Belgische expert ingezet en betrokken bij ons onderzoek. Het onderzoek kende een groot aantal activiteiten... die eigenlijk gelijktijdig steeds hebben plaatsgevonden. Belangrijkste activiteit was misschien wel het in kaart brengen van de route en de tijdlijn van de vader. Daar zijn twee harde momenten uit naar voren gekomen. Allereerst dat om kwart over tien s'avonds in de plaats Neerbeek... de jongens nog in leven waren en bij hun vader in de auto. Er is daar getankt. En als tweede dat het laatste telefonisch contact... wat we van de vader weten, is dezelfde nacht geweest om 18 over 4. Daartussen... Uh, ontbreken er beelden en is de telefoon ook uitgeweest. We zijn veertien dagen lang bezig geweest met het verzamelen en analyseren... van al het binnengekomen beeldmateriaal, tips en overige informatie. Twitter en Facebook en de andere sociale media hebben een belangrijke rol gespeeld... in het informeren van het publiek, in het halen van tips... maar ook uh, in het geven van de juiste informatie. Er zijn een groot aantal zoekacties geweest op verschillende locaties in Utrecht. Onder andere het Doornse gat en het bosgebied tussen Renen en Doorn. Maar ook in Limburg, bij Neerbeek en Elslo. Deze zoekacties zijn onder andere gedaan door de mobiele eenheid, maar ook door de specialisten van defensie. Er zijn speurhonden ingezet, politiehelikopters. Er is sonar ingezet voor het onderzoek in water en de F-16's. Er zijn een groot aantal getuigen gehoord, een groot aantal buurtonderzoeken op diverse locaties in de provincie Utrecht en Limburg geweest. En we zijn bezig, of we waren bezig met het natrekken van de duizenden tips die binnen zijn gekomen naar de oproepen in de media en in de krant. En niet in de laatste plaats wil ik noemen de grote betrokkenheid van heel veel burgers in het land, met name ook in de provincies Limburg en Utrecht, die zoekacties op, op touw hebben gezet en die uh, enorme betrokkenheid hebben laten zien. En de belangrijkste taak van de politie daarbij... was met name voor te zorgen voor een stukje coördinatie. Op dit moment... Want eigenlijk zou ik eerst moeten zeggen... al deze activiteiten uh, liepen nog toen vanmiddag de melding werd gedaan. En op dit moment uh, vinden er een paar dingen plaats. Allereerst blijft de omgeving afgezet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 Dat wil ik afsluiten om nog uh, de heer Jans het woord te geven. Ja, wat kan morgen brengen? Daar hebben we het vanavond nog met elkaar over gehad. Want er is een onzekere tijd geweest, maar er breekt nu een hele zware en verdrietige tijd aan. En dat moet ook zijn vorm en zijn ontwikkeling krijgen. En ik noemde u al dat het verdriet bij de familie en bij Iris, de moeder... en bij anderen naast de familie en betrokkenen... onmetelijk groot is. Hoe dat en de verwerking daarvan de komende tijd zo vorm... de komende dagen zijn vorm zal krijgen... daar willen we in overleg met, binnen de gemeente... en met de maatschappelijke organisaties... in nauwe samenspraak met de familie... verder vorm aangeven, een goede vorm aangeven... Want één ding hebben we wel gemerkt de afgelopen twee weken. De buitengewoon interactieve wijze van betrokkenheid van de samenleving. En de buitengewoon respectief, respectvolle wijze waarop de media, de pers... met dit onderwerp is omgegaan, met deze moeilijke periode is omgegaan. Die zijn voor de naaste familie een hele grote steun geweest... En op die wijze willen we eigenlijk ook de komende dagen en de komende tijd op een goede manier doorbrengen. Dat zou ik graag ter afsluiting van dit deel graag willen meegeven. Dan bestaat er nog de gelegenheid om wat vragen te stellen. Ik heb dat RTL daar de eerste vraag van Ja, uh, Koen de Recht, RTL. Hier. Um, nou, Dat is dan het primaire gedeelte althans van de persconferentie wat we hebben gehoord. Nog even samenvatten. Het begon ermee dat de burgemeester van Zeist, meneer Jansen, zei... dat aan een lange periode van onzekerheid een einde lijkt gekomen. Het laatste sprankje hoop is vandaag te niet gedaan, dat zei hij. De familie heeft het nu buitengewoon zwaar. Even kijken. En dan zie ik nog dat... Uh, ja, uiteraard, de burgemeester vertelde ook over het uh, grote verdriet bij de familie. En uiteindelijk was het vervolgens de hoofdofficier van justitie... die uh, Eigenlijk zei wat iedereen dus al wel begreep... dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om Ruben en Julian uit Zeist... Uh, men is nog bezig met de identificatie, maar dat durft men toch al wel te concluderen op basis van spullen die ter plekke bij die twee lichamen zijn aangetroffen. Namelijk een camouflage -shirt en spanbanden. Die zijn daar gevonden en op basis daarvan uh, durft uh, politie en, en Openbaar Ministerie het nu aan om zowel naar de familie, uiteraard eerst naar de familie en daarna naar de rest van Nederland te laten weten dat het uh, zal gaan om Ruben en Julian die hier vanmiddag zijn gevonden. Ja, Karin, eh, vanuit Hilversum, dit is eh, het oog. Eh, we hebben het sterke vermoeden, zo eh, omschreef Johan Bakker het inderdaad... maar identificatie is er nog niet. Eh, is het, wekt dat enige verbazing dat eh, toch wat sneller gaat... nu die openbaarmaking dan we gewend zijn in dit soort zaken? Namelijk eerst een onomstotelijke identificatie... en dan pas ga je naar buiten toe als eh, justitie en politie. Ja, Je vraagt nu eigenlijk een beetje om te speculeren... wat ik altijd uh, lastig vind, Kees. Maar ik kan me voorstellen, omdat het een zaak is... die heel veel aandacht heeft gekregen... omdat er ook zo ontzettend veel burgers zelf zijn gaan zoeken... Hè, met al die zoekteams op verschillende plekken... en iedereen uh, ja, enorm bezig was met de vraag van... waar zijn die jongens, wat is er met ze gebeurd? Uh, dat in combinatie met het vinden van hele gerichte informatie... of, of aanwijzingen dat het om deze kinderen gaat... Het is natuurlijk ook de lengte van de lichamen die ze hebben gevonden... daaruit kunnen ze opmaken dat het kinderen zijn... En en dan dat camouflagezucht in die spanbanden... Nou, die, die maken het ja, zo bedraad, goed als zeker. Uh, ja. Zoals ik al schetste werd er aanvankelijk... We ja, luisteren ja, nog even mee. het aantreffen van één ja. lichaam. Uh, vervolgens is de politie ter plaatse gegaan... de Forensische Opsporing en later ook het uh, Nederlands Forensisch Instituut. En die constateren dat er twee lichaampjes in die duiker lagen. En u kunt zich voorstellen dat als er lichaampjes in zo'n duiker liggen... met water, uh, dat dat een uitermate complex uh, onderzoek is...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 Maar daar wil de politie niet al te veel op ingaan. Ik, ik denk dat wij, uh, Karin, dat het iets handiger is... omdat wij niet alle vragen die gesteld worden door collega's... op de persconferentie hier kunnen horen... Dat het handiger is dat we het hier even bij afronden. Jij blijft voor ons daar aanwezig. Mocht er uh, nadere informatie zijn. of uh, mocht je iets willen toelichten. Uh, vanwege nadere uitspraken van burgemeester Koos Jansen. Johan Bak, hoofdofficier. of meer aan Barendse korpschef. dan horen we dat graag. En dan willen wij uh, ja, dit uh, oog om 18 minuten over 11. Uh, uh, dit bijzondere oog toch voortzetten met ander nieuws van vandaag. We gaan in de loop van dit programma een aantal andere zaken behandelen. Maar eerst even, even wat rust. On Jesus' toe, she sings, affect and rallies. The smart tunes go la, la la la la la. The key to the city is in the way. Uh, als in de loop van dit uur er reden is, dan gaan wij uiteraard terug naar Karen Alberts in Utrecht. En uh, we kijken ook naar de rest van het uh, nieuws van vandaag, uh, ondanks dat we allemaal ook aangeslagen zijn in deze oogstudio. We gaan naar uh, Syrië. Troepen van de Syrische president Assad en de Libanese Hezbollah-aanhangers hebben vandaag velle gevechten geleverd, namelijk om de Syrische stad Kuser. En uh, Assad's troepen willen die stad terugveroveren op de rebellen. Couser werd vanuit het noorden en oosten aangevallen door het Syrische leger... vanuit het zuiden en westen door Hezbollah... weer bestookt met raketten en mortiergranaten. Uh, via Skype uh, onze Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen... vanuit Beirut, als ik het goed heb, Sander? Klopt, ja. helemaal. Weet jij hoe het ervoor staat daar nu? Want het is een, een stad die heel dicht tegen de Libanese grens aan ligt. Ja, ja, ja het is uh, een, uh, op zich een heel mooi gebied. Uh, vlak uh, de BK-vallei die over uh, heel Libanon uh, <coughs> loopt... Sorry, ik verslik mijn naast in. Doe die loopt, uh, precies die uh, loopt dan uit in een vlakte. En die vlakte die loopt eigenlijk helemaal door tot Homs. Uh, die stad waar we al heel veel over gehoord hebben. En daar ergens in het midden, daar ligt dus Xer. Nou, de berichten die daar op dit moment vandaan komen... die zijn heel erg spaarzaam. Uh, communicatie is heel moeilijk. En het, het varieert dus een beetje naar welk uh, kanaal je luistert. Uh, regerings, uh, gezinden, uh, websites die spreken erover dat de stad is overgenomen door de Syrische regering. Oppositiewebsites uh, die spreken er op dit moment over dat er nog steeds zware strijd geleverd wordt. En dat er zelfs uh, rebellenversterking uh, aankomt. Dus ja. ik, heb, ik heb zelf het idee dat er op dit moment nog heel zwaar gevochten wordt om dat stadje. Ja, wat is het precieze belang van Assad om dat stadje daar in handen te krijgen? Het strategische belang? Het strategisch belang is eigenlijk voor iedereen heel duidelijk. Um, dat het uh, de BK-vallei zo verbindt met Homs... dat maakt het voor de rebellen bijvoorbeeld een hele strategische route. Um, zij kunnen vanuit Libanon op die manier wapens krijgen uh, richting Homs. En ja, vanuit uh, Turkije, je kunt je voorstellen... die afstand is gewoon veel te groot. Dus voor de rebellen in Homs is, is, is dat wezenlijk, dat gebied. Uh, voor Assad is het net zo wezenlijk. Want hij heeft op dit moment het bezit... Over een aantal grote steden, Damascus, uh, Homs, Hama en de kustregio. Daar wonen veel van zijn aanhangers. En de snelweg daar langs, ik heb er vorige week nog overheen gereden... die loopt op een kilometer of drie bij dat stadje Xer. vandaan. Je kunt je voorstellen, op het moment dat de rebellen het daarvoor het zeggen hebben... dan kun je die snelweg heel makkelijk lam leggen. En daarmee dus een aanvoerroute, een levensader in dat gebied... wat op dit moment door uh, de Syrische regering beheerst maar, wordt. Maar Sander, het ene bloedbad na het andere... Uh, ja. Nu deze stad bestookt door en Assad en Hezbollah, als ze de wapens grijpen, ook niet de meest zacht aardigen van het Midden-Oosten, nee. is er een volgend uh, verschrikkelijk bloedbad uh, in de maak eigenlijk in Syrië? Weet je, zelfs daar krijg je op dit moment heel lastig hoogte van. Want de Syrische regering heeft uh, gewaarschuwd... dat dit eraan zat te komen. Ja, iedereen zag het aankomen. Er zijn veel mensen gevlucht. Dus hoeveel burgers er op dit moment in dat stadje aanwezig zijn... Het weet eigenlijk niemand. Hoeveel doden er op dit moment gevallen zijn... Uh, je hoort de wildste geruchten ook uh, doden aan de kant van Hezbollah... en het Syrische leger. Uh, hopelijk dat je, uh, als die strijd geleverd is... daar op een gegeven moment uh, zicht op kunt krijgen. Maar ja. wat die strijd extra verneinig maakt... Is, is dat die eigenlijk nog een regionale dimensie heeft. Hè? Want je kunt je voorstellen op het moment dat het zowel voor de regering... en voor de oppositie zo belangrijk is... ja dan zitten al die grote landen daar natuurlijk ook over mee te kijken. Uh, Iran aan de ene kant als steunpilaar voor uh, uh, Syrië en voor Hezbollah. En aan de andere kant de steunpilaren het Westen, Turkije, uh, de golfstaten... die uh, achter de schouder van de rebellen staan. Je kunt je voorstellen dat dus eigenlijk die strijd die in Syrië geleverd wordt... op dit moment op microniveau in Xer geleverd wordt. Ja. En dan moeten wij ook nog begrijpen dat die Sjiitische Hezbollah... een soort monstercoalitie met assadstroepen heeft. Ja, Kun uh, uh, je anders. je voorstellen dat dat voor de gewone uh, uh, Nederlandse radioluisteraar... bijna onbevattelijk is? Dat iemand een verbond met de Syrische regering sluit... of hoe die regionale verbanden hier lopen? Ja, hoe die regionale verbanden dan lopen. Want je zou toch Kijk, zeggen dat uh, een Alawitisch bewind van Assad... toch helemaal niet in de lijn van de Sjaïtische Hezbollah denkt? Nou ja, juist wel, want de Alewieten, dat is een afsplitsing van het Shiitische deel van de islam. Dus die okay. staan ideologisch redelijk dicht bij elkaar. En dan heb je dus nog de patroonheer van zowel Hezbollah als Syrië: dat is het Shiitische Iran. Dus dit, dit is de Shiitische as waarover gesproken wordt, die loopt via Hezbollah en Libanon naar Syrië, het regime daar, naar Irak... waar op dit moment een uh, Sjiïtische uh, meerderheid is... naar Iran, wat uh, bijna volledig Sjiïtisch is. Dus dat, dat maakt dat die partijen er zoveel belang bij hechten... om die kanalen ja. open te houden. En die strijd zie je nu geleverd worden. Dus ook voor Hezbollah hier is het echt een hele essentiële strijd die, ja, ik zou niet wel, willen zeggen een levensstrijd... maar wel voor Hezbollah een hele bepalende strijd. Vandaar dat ze dus met name rond dit stadje zo nadrukkelijk vechten aan de zijde van de Syrische regering. Sander van Horen, dank je wel vanuit Beirut via Skype en we blijven dit uh, volgen. Zeker de komende dagen zal er weer veel nieuws uit Syrië gaan komen. Of Syrië. Uh ga ik dan toch maar in een heel uh, snelle move naar uh, Spanje toe. Spaanse premier Agoy, die beloofde namelijk vandaag... de belastingen te zullen verlagen. En nog wel voor de verkiezingen van 2015. De vraag is, hoe moeten we die belofte plaatsen? En wat zou de Benedictijner non Teresa Forcades... van die aankondiging vinden? Forcades, ik heb er over ingelezen, is een inspirator van een nieuwe politieke beweging in Spanje... maar vooral dan in Catalonië. En hier is aangeschoven Edwin Winkels, want je bent even in Nederland... journalist, woonachtig in Barcelona. We hebben elkaar regelmatig aan de lijn, maar nu gelukkig hier. Uh, eerst even naar Rajoy, die aankondiging van die belastingen. Waarom doet Rajoy dat vandaag, dit Jij, weekend? Je, je zei het al, uh, belastingverlaging voor de verkiezingen. Uh, sinds ze de vorige verkiezingen wonnen en regeren... Is het met de, en, en toen beloofde dat de werkgelegenheid weer zou stijgen. Dat ze een eind zouden maken aan de crisis. Is het alleen maar erger geworden in Spanje. Uh, sinds Rajoy aan het bewind is, zijn er meer dan 2 miljoen werklozen bijgekomen. Uh, de, pa de partij is een beetje in paniek. Uh, zeggen Dit gaat echt helemaal fout. Terwijl bijvoorbeeld de, de socialisten en de oppositie ook nauwelijks aan zetels winnen. Het, het gaat slecht met, met de traditionele partijen. En uh, ja, Ragooi heeft nu gezegd, hij heeft de, vorig jaar de belastingen verhoogd. Zowel de BTW als de inkomstenbelasting. Dat zijn twee soorten belastingen die de burger het meest treffen natuurlijk. De arbeiders en, en iedereen die zijn boodschappen doet. Uh, dat viel al niet in goede aarde, dus... Waarschijnlijk om toch wat, wat, wat stemmen en zielen terug te winnen, uh, belooft hij die, die, die, die belastingverlaging voor, uh, voor 2015. Nou, dan gaan we meteen maken we de stap naar die zeer bijzondere vrouw die een soort politieke beweging aan het opzetten is vanuit Catalonië. Die vrouw heet Teresa Forcades, non benedictijn, non, 46 jaar, opvallend tegengeluid. Schets meteen eens even kort wie Teresa Forcades is. Het is een uh, ongelooflijk intelligente vrouw van 47 jaar. Geboren in een, uh, in een volkswijk van, van Barcelona, Gracia. En uh, tot een jaar of drie, vier geleden vrijwel onbekend, zoals veel nonnen. Ze zat gewoon in het klooster. heeft wel uh, enorme opleiding in het buitenland genoten. Ze heeft in Harvard uh, theologie gestudeerd. Protestantse theologie. Uh, heel gek van katholieke non natuurlijk. Ze heeft medicijnen gestudeerd, eh, zowel in, in New York als in, in Barcelona... En uh, ze kwam drie jaar geleden in het nieuws... toen, toen de Mexicaanse griep opdook. En uh, zij riep in een video van, van meer dan een uur... die ze op had genomen en op YouTube had geplaatst. Dat is ook al vreemd om een non met haar nonnenkap... Uh, uh, op YouTube te zien. En zei ze van... laat je als, alsjeblieft niet inenten. Uh, dus één uh, grote uitvinding van de farmaceutische industrie... en de regering om geld te verdienen. Het helpt helemaal niet. En toen werd ze aanvankelijk beticht van uh, ja, een hyperreligieuze... Uh, non die, die op zijn, uh, bijvoorbeeld zwaar gereformeerd... Uh, geen uh, vaccinaties voor, voor kinderen of wie dan ook zou willen hebben... En dat bleek dus, iedereen moest een beetje terugkrabbelen van die kritiek. Grote kranten bekritiseerden haar de televisie. Want het bleek dat ze door die medicijnenstudie, geneeskundestudie, uh, goed onderlegd was. En later is ook gebleken dat, dat uiteindelijk een gewone griepaanval uh, meer doden veroorzaakt per jaar dan die Mexicaanse griep. Een kritische non die zich in het maatschappelijk debat mengt en die zich nu veel. Meer nog mengt dit maatschappelijk debat. Met blogs en met allerlei uitspraken over een onafhankelijk Catalonië. Over nationalisatie van banken en energiemaatschappijen. Dat ze die Spaanse Occupy-beweging uit 2011 weer nieuw leven wil inblazen. Um, nou eens even de stap maken van deze gepolitiseerde non... naar die uitspraak van Rajoy van vandaag. Wat zou zij nou vinden van zo'n uitspraak van Rajoy? We gaan de belastingen verlagen voor het getarte Spaanse volk. Ja, zij zegt van, uh, nou, nee, ze zal ongetwijfeld zeggen... dat is een verkiezingsstunt natuurlijk, zoals, zoals iedereen dat denkt. En zij, zij probeert een beetje die, die plaats in te nemen. Ik zei het al, de traditionele partijen... Spanje is eigenlijk altijd als land twee partijenstelsel geweest... net als Verenigde Staten. Mm. Je bent of uh, conservatief of socialist als stemmer. En, en zij probeert met, met die beweging een beetje het, het, de, de ruimte in te nemen. De mensen zijn ongelooflijk ontevreden met de traditionele partijen. Hebben gezien dat die geen einde aan de crisis kunnen maken. Dat die toch vooral de banken blijven steunen... Zij gaat voortdurend een keer inderdaad tegen de banken. Die moeten uh, genationaliseerd worden volgens haar. Uh, al die bonussen ingetrokken. En, en, en ongetwijfeld zal ze misschien morgen weer komen van... ja, dit is ook weer een, een trucje van, van de traditionele politici ze zeggen, we, we, we moeten een eind maken aan die traditionele politiek. Uh, die is uh, zo hypo, hypocriet als wat. Alleen dat wil ze dan niet op Spaans niveau doen. Daar is ze niet heel populair in de rest van Spanje. Omdat ze fel voorstander is van een onafhankelijk Catalonië. Dus dat is een dus... beperking natuurlijk in... Uh, Lamsche, het opbouwen van populariteit in de rest van Spanje. Ja, ze het laten verspreiden van haar denkbeelden. Ze kan niet op dit moment nog niet... een soort Beppe Grillo... op zijn Spaans worden. Die, die, hij die in Italië... toch al die, die ontevreden kiezers... achter zich kreeg. De rest van Spanje is volledig allergisch... voor wat dan ook met de onafhankelijkheid van Catalonië te maken heeft. Maar ze zegt als wij deze maatregelen willen invoeren... hebben wij een onafhankelijke... Catalaanse staat nodig om dat, dat te kunnen Is dat niet doen. een beetje met elkaar een tegenspraak? Ik zou zeggen als je zulke wijdse denkbeelden hebt over een eerlijker economie. Dat daar het benepenen van uh, het kleine Catalaanse nationalisme toch bijna niet bij past. En dat ze elkaar nodig hebben. Want de, de Catalonië is. is de, de, je hebt in Spanje dan autonome regio's, heet het. Iedereen heeft zijn eigen regering. En het is een regio met een schuld van 50 miljard euro. Met de hoogste schuld van alle Spaanse regio's. En ze hebben ook uh, voor hulp aangeklopt bij de regering in Madrid. Die, die, dus die, dat is niet zo slim van haar, dat standpunt. Nee, maar dat, ja, het is moeilijk heel kort uit te leggen. Maar als je Catalaan bent, ben je voor het leven Catalaan. Ja. Wil je nooit iets meer. Met Spanje te maken hebben. Dus zij redeneert dus dit gewoon. Van de de ratio, huid... dit ja. Het redeneert ja. dus, niet. Dus zij ja. zegt van. En, en zoals veel Catalanen zeggen: wij zouden niet zo diep in de crisis zitten als wij niet bij Spanje zouden horen. Ja. Dus, en, en door ze hebben heel veel geld, zeggen ze. Aan Spanje moeten betalen aan de armere regio's. Een beetje zoals we in Europa doen: de rijke landen die voor de arme landen betalen. En zij zeggen: als we onafhankelijk zijn, dan hoeven we dat gelukkig niet meer te doen. Wat zou, wat, wat zou nou haar, uh, laat me zeggen: wat zou de politieke factor, wat zou de betekenis kunnen worden van deze non? Als ze hiermee. Als ze met dit geluid meer aanhang krijgt in Catalonië. Zal dat toch een, een geluid in de marge blijven? Of zal dat tot een zekere politieke macht ook kunnen leiden? Ja, het, is, het is een beetje moeilijk, omdat dat ook in, in Spanje bijvoorbeeld zeg maar, de, de kerkgangers steeds minder naar de kerk gaan. Dus de, iedereen is katholiek in Spanje, bijna iedereen. Maar uh, ze beleiden het af en toe thuis. Of, of op een huwelijk, een bruiloft, de, de Eerste Communie. Maar verder, mensen gaan nauwelijks nog naar de kerk. En of dan een, een non-vrij serieus wordt genomen. Maar ze doet dit project samen met Arcadia Oliverus. Dat is een, een zeer respectabele econoom. Je, bedoelt pro, je zei project, wat bedoel je met project? Het project, het project is niet direct om een... Om een politieke partij op te richten, maar om zeg maar die hele beweging, de Kind CM heette dat in Spanje, wat later is uh, Occupy, Wall Street, et cetera, is. Uh, die kritische is worden... beweging van mensen op de pleinen, overal in Spanje, ja. die lieten zien: wij pikken het niet langer. Het is een beetje stil geworden. Ja. Dat, die beweging leefde heel erg uh, een zomer, twee jaar geleden, is hmm. daarna weer een beetje op de achtergrond geraakt. En zij proberen dat nieuw leven in te blazen. Zeggen van, laten mensen alsjeblieft op de straat, de straat opgaan. Niet geweld gebruiken. Het is al verrassend in Spanje dat het eigenlijk zo rustig is gebleven... met 6 miljoen werklozen. En zij zeggen, laten we ons verenigen. En, en de traditionele partijen, de financiële wereld, et cetera... daar uh, een alternatief voor vinden. Een bijzondere vrouw. Heb jij haar al ontmoet? Nee, nooit. Oh, ga ik je snel doen, hè? Moeten Want we... ik, wil, ik wil dat verhaal wel eens horen... en ik wil daar een gezicht bij zien. En in. ze woont op een prachtige plaats in het maar... klooster in Montserrat. Een prachtige berg Keten, vlak buiten Barcelona, Ga waar je een uitzicht hebt... over de omgeving en over de wereld. Ga erop zoeken. Doen we. <laughs> Edwin, dank je wel voor je aanwezigheid in het oog. en Je gaat vandaag terug naar Barcelona of morgen. Ik en... blijf ja. nog een week in dit regenachtige Nederland. Dank je wel. Uh, wij gaan, uh, want dat is natuurlijk toch een van de, uh, de rode draad... in uh, deze uh, ooguitzending. We gaan terug naar Utrecht, naar Karin Alberts. Karin, je hebt de persconferentie verder gevolgd. Er zijn veel vragen, ongetwijfeld, geweest... Kun jij nog het een en ander aan nieuws toevoegen aan wat we net al hoorden? echt heel veel nieuws. Het enige is natuurlijk de vraag die ook wel overeind blijft. Um, kon er al iets gezegd worden over hoe de jongens om het leven zijn gekomen? Nou, en daar kan de politie nog geen uitspraak over doen. Uh, en dat heeft er ook mee te maken. Ja, eigenlijk dezelfde reden waarom het lang duurt voordat ze uh, geïdentificeerd kunnen worden. Uh, namelijk de staat van de lichamen. Ze hebben twee weken in het water gelegen en het is dus heel lastig om, uh, A, om al te zien wie het zijn uh, en dan vervolgens gaan onderzoeken hoe ze om het leven zijn gekomen, dat is een hele lastige klus. Maar zei de politiewoordvoerder net, uh, het Nederlands Forensisch Instituut is ter plekke. En die doen er alles aan om te onderzoeken wat echt te onderzoeken valt. En hopen met antwoorden te komen. Maar dat alles kan nog behoorlijk wat tijd in beslag nemen. En behoorlijk wat tijd is? Een uh, aantal dagen? Weken? Uh. Daar heeft hij, nee, daar wil hij zich niet over, uh, zich over uitlaten. Nee. Goed, Karin, dankjewel. Is de persconferentie nu geëindigd? Ja, ja, die is uh, nou, uh, eigenlijk kort nadat ik jou daar straks sprak uh, beëindigd. En uh, op dit moment zijn alle collega's bezig om uh, kabels weer uh, op te vouwen... en uh, terug naar de auto's te brengen. Dus uh, nee, nou, de persconferentie is afgelopen. Dank je wel. Ook nog een klein uh, detail. De, um, het is eigenlijk redelijk gebruikelijk dat je na afloop van de persconferentie... nog één op één gesprekjes kunt hebben met uh, de mensen achter de tafel. En uh, ja, daar hebben ze voor gekozen om die kans niet te bieden. Alles wat ze wilden zeggen, hebben ze gezegd, hebben wij ook uitgezonden ja. op Radio 1. En uh, alle vragen die nog leven... die hoopt men de komende tijd... beetje bij beetje te kunnen beantwoorden. Ja, en wat, dan, wat mij dan nog opviel was... dat uh, de respectvolle opstelling van de pers... werd geprezen door de burgemeester. De inzet van die enorme uh, grote hoeveelheden vrijwilligers... die zich overal hebben ingezet. De interactieve manier waarop iedereen zich met deze zaak heeft bemoeid... Uh, en de woorden van droefenis en verdriet die ook door de burgemeester werden gesproken. Ook daar was ruimte voor op deze persconferentie. Ja. En ik vond het ook heel bijzonder om dat te horen, die kant van dat verhaal. Nou ja, en de burgemeester voegde er nog iets aan toe dat hij uh, de komende dagen zich uh, met de familie in verbinding stelt om te kijken hoe hier een gevolg aan kan worden gegeven. Ja. Dus nou, dat loopt al een beetje vooruit op eventuele ja, herdenkingen, stille tochten of wat dan ook. Maar daar zullen we ongetwijfeld meer over horen. Goed, Karen, dank je wel vanuit Utrecht. Ja, Natjam Rozi met Love is Calling. We gaan naar uh, de Achterhoek, naar uh, Villa Mondriaan in Winterswijk. Dinsdag zal Prinses Beatrix de officiële opening verrichten... Van, uh, deze, de, van dit nieuwe museum. Maar dit weekend ging de deur al open. Aan de lijn vanuit Winterswijk, Wim van Krimpen... oud-directeur van het Haagse Gemeentemuseum... en oprichter van Villa Mondriaan. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En hier in de studio Hans Jansen, Mondriaan-kenner bij Uitstek... en ook nog werkzaam in het Haagse gemeentemuseum. Meneer van Krimpen, maar meteen, is er veel belangstelling eh, vandaag... voor het museum eh, van Mondriaan, het nieuwe museum in, Hart in eh, Winterswijk? Ja, ik weet niet wat je veel kunt noemen. Ik ben natuurlijk eh, gewend eh, in het gemeentemuseum en de kunst aan grote getallen. Maar eh, het was heel druk, maar het is niet zo'n ontzettend groot gebouw... Uh, dus ik kan het eigenlijk niet, niet, niet goed inschatten. Maar ik, ik, ik, vond het, uh, ik vond het heel erg wel. Ja, het museum is gevestigd in het voormalige woonhuis van de familie Mondriaan. Wat voor stukken hangen daar in die villa? Nou, in de, het is niet alleen de villa. Hè. We hebben dus uh, een, uh, een mecenas gevonden. Die heeft ook uh, het naburige pand gekocht. En die heeft ook nog een uh, nieuwbouw laten plaatsvinden... op de plek waar het uh, schooltje vroeger stond... waar de vader van Piet Mondriaan hoofdonderwijzer was. Dus we hebben eigenlijk drie gebouwen... en die zijn verbonden door een, door een glazen gang. Okay, en welke stukken hangen daar nou? Uh, nou, we hebben dus in de nieuwbouw hangen de vroege Mondriaans... die hoofdzakelijk uit het uh, gemeentemuseum in Den Haag komen. Die, ja, het gemeentemuseum heeft de grote Mondriaan collectie. En in de villa zelf hangt werk van, uh, van vader Mondriaan... en oom Frits, van wie hij les kreeg... Toen die, laat ik maar zeggen, van de lagere school kwam. Ja. Ga ik hier naar uh, meneer Jansen, hier uh, in de oogstudio. Hans Jansen, Mondriaan-kenner, ja. zei ik bij Uitstek. Hoe lang? Uh, laat maar meteen met de vraag beginnen. Hoe zou Mondriaan het zelf vinden dat zijn allervoegste werk daar nu ook te zien is? Oh, ik denk dat hij dat wel grappig zou vinden. Hij is natuurlijk gestorven in New York bij, bij TL-licht, zal ik maar zeggen. En in Winterswijk, uh, nou, ik denk dat daar net misschien uh, gaslicht was... of petroleumlampen. Welke jaren die, was dat? Uh, dat ja, dat is een vroegste jeugd. Dus tot, tot 1892 woonde hij daar. Maar hij is er ook daarna, nadat hij naar Amsterdam ging, veel teruggekeerd. Zeker de eerste tien jaar. En um, ik denk dat hij wel in zijn nopjes zou zijn dat dat vroege werk... wat uh, uh, ja, toch, toch niet onaanzienlijk is, dat dat nu eens een keer goed getoond wordt. Nou, wil ik even van u horen als kenner. Wat is, wat is mooi aan dat werk, waardoor u zegt tegen mij... ga daar naartoe, naar Winterswijk. Jij krijgt daar dit te zien. Ja, er, zit er in dat vroege werk zit op een hele uh, uh, uh, ja, bijna kiemachtige manier... Er zit allerlei tendensen over kleur, over licht, over compositie... over licht donker, over helderheid. Maar hij, alles heel technisch. Zitten er allerlei kiemen, spruiten daar omhoog. En het is geweldig om... Daarin te gasduinen en daarin rond te kijken. En ik voor de kunstkenner, maar voor mij als niet mondriaan kenner. Nou, wat ja, kan je ik kunt gewoon handen. genieten, genieten van, van een groot aantal schilderijen en een heleboel tekeningen die uit de verzameling van het gemeentemuseum komen. En een aantal particuliere bruikleingevers is, is ook nog bereid geweest om een aantal interessante werken te, te uh, uh, geven. Of te, te in bruiklijn te geven. En van Krimpen is het gelukt om daar iets geweldigs van, van te maken. Mooi dat hij ook aan de lijn is. Maar nog even, ik heb begrepen dat er enkele winterswijkers zijn... die al heel lang research deden op allerlei uh, zolderkamertjes... In en buiten Winterswijk, om te kijken of er wat te vinden is van die vroege periode van Mondriaan. Nou, Kent u dat verhaal? Ja, ja, nou. Er is, er is in Winterswijk, door een aantal mensen, is, is, is heel lang, is, wordt al twintig jaar, misschien 25 jaar, gezocht en gevonden. Leuke, leuke feitjes en leuke dingetjes. Maar het is nooit gelukt om al die initiatieven bij elkaar te krijgen en daar iets geweldigs van te maken. Want dat is natuurlijk in zo'n plaats als Winterswijk is dat niet zo uh, eenvoudig. En dan moet je net zo'n bulldozer als Van Krimpen hebben... om dat voor, voor elkaar te krijgen. <lacht> niet, niet te veel. Niet lachen. Je, niet te veel Goed, gaan we, gaan we naar de bulldozer <lacht> zelf toe uh, in Winterswijk. Want daar is hij nu. Uh, zijn er werken te zien die inderdaad nog nooit tentoongesteld zijn... meneer Van Krimpen? Nou, om te beginnen is het een hele grote tekening... Uh, uit het gemeentemuseum. Uh, dat kan hans jans eigenlijk nog beter vertellen. Die, die jarenlang opgevouwen en, uh, en opgerold... Uh, in een kast gelegen heeft. Ja, die, en, die, die konden buiten... we niet uit elkaar halen omdat ja. die heel erg bros en, en uh, b, uh, b, ja dat ja. Was niet uitrollen. Wat, en... wat voor tekening was dat dan, Hans Janssen? Een, een grote, hele grote, grootste tekening van Mondrian die wij in bezit hebben, ik geloof 190 bij 120. En Kees Bitter, onze restaurator, ja. um, heeft heel lang studie gedaan naar de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. En dat is twee ja, dat jaar geleden goed. gebeurd. Maar wat zien we op die tekening? Op die tekening is een prachtig avondlandschap in de omgeving van Winterswijk te zien. Twente. Achterhoek. Achterhoek, ja. Ja, ja nee, o, o, daar moet je op letten hoor. Ja. In die streken. <laughs> was hij eigenlijk, was hij verknocht aan zijn geboorte, of hij is dan niet geboren, maar was hij verknocht aan die streek waar hij op zijn zevende ongeveer kwam wonen? Nou, hij is geboren in Amersfoort. Hè? Hij moest daar de, de verhalen gaan dat ze dan in ganzen pas de hele familie het dorp uitliepen om, om te gaan wandelen. Ik weet, weet niet of Mondria daar nou, nou zo blij mee was. Um, ik denk dat hij ook heel blij was dat hij vanuit Winterswijk... naar de grote stad Amsterdam kon gaan. En dat hij daar... Um, want daar, ik bedoel, als je schilder wil worden... dan wordt dat natuurlijk in wi Winterswijk helemaal niks. Maar in Amsterdam, uh, uh, vanuit Amsterdam ging hij wel steeds terug naar het ouderlijk huis in Winterswijk en in Arnhem... Uh, om bij zijn familie op bezoek te gaan. Ja. Uh, Wim van Krimpen, in, in Winterswijk dus. Hoe lastig is het? Ik hoorde, ik hoorde al de term mecenas vallen. Hoe lastig is ja. het om midden in een financiële crisis... zo'n nieuw museum te starten? Nou, ja, dat is heel lastig, maar... Uh, dat is toch wel weer interessant dat uh, in, in, in, in de Achterhoek, want er komt natuurlijk nog een ander nieuw museum aan van de heer Melgers, dat uh, juist in de Achterhoek, terwijl alles, zou ik bijna zeggen, wordt afgeknepen, dat daar uh, nieuwe musea ontstaan. En dat is vooral ook door, uh, door het grote aantal vrijwilligers wat zich daarvoor inzet. En door het feit dat we iemand gevonden hebben die bereid is om... Uh, ja, die, die wilde dat steunen. Maar die ja. heeft gezegd: Kom op, ik koop die panden allemaal aan voor ja. jullie. Uh, toen één pand heel slecht bleek, heeft hij gezegd: Oké, okay, dan doen we daar ook nog nieuwbouw. En ik stel jullie dat voor één euro ter beschikking. Ja. En zijn argument is: uh, en, Mocht uh, het ooit is niet lukken, uh, dat is de heer Joldersma. Ja, hij, Joldersma. Was, hij was altijd geheim. Maar hij, in, in Winterswijk is het heel moeilijk. Is dat meneer Joldersma om, uh, van de supermarktketen? Nee, nee, nee. Hij is niet van de supermarktketen. Hij, heeft een, uh, hij had een groot. Uh, uh, ja machinebedrijf, zal ik maar zeggen. En u heeft en, het geluk uh, gehad dat deze man uh, bereid was als mecenas op te treden. Ja, ja en hij heeft dat tot het eind toegedaan. Want als je eenmaal aan, aan het verbouwen gaat in zo'n zo uh, ja, oude gebouwen, dan kom je nogal eens wat tegen. En uh, hij heeft zich tot het eind toe heel uh, geweldig opgesteld. Dus er staat nu Is echt een uh, zeer volwaardig Ultramodern musea met alle voorzieningen van veiligheid en klimaat. Uh, de, ja, dat, dat is inderdaad heel bijzonder. Maar ik moet zeggen, de gemeente Winterswijk heeft ook in deze tijd van bezuiniging toch nog plek gevonden voor een, een, een subsidie. Ik zal maar zeggen voor het water en het licht. En ja. de provincie heeft op het laatste moment nog gezegd, wij betalen de museale voorzieningen. Ik begrijp dus, het. Dus ja, bij elkaar is dat uh, nog prachtig voor elkaar gekomen. Dinsdag opent Prinses Beatrix uh, ja. het, het museum. Is het morgen ja. ook open? Uh, het is morgen ook open, ja. Morgen, is, morgen... is er ook een uh, grote bijeenkomst in de Jacobskerk. Dat is een van de uh, verschillende werken hangen in het museum over de Jacobskerk. Hè. Dat zijn hele vroege werken die hij gemaakt heeft. En daar wordt, uh, is het publiek uitgenodigd voor als het ware een voorbezichtiging. Nou, hartstikke goed om dat te horen ook. Hans Jansen, nog even. Welk mooi later werk is er te zien in Winterswijk van Mondriaan... waarvan u zegt dat is later laterwerk. Is misschien wel in Amerika gemaakt, maar is daar ook te zien. Nee, er is geen werk wat in Amerika gemaakt is te zien. Want ik denk dat dat ook een beetje ingewikkeld zou worden gezien de verzekerde waarde die, die, die, die daarmee bij, bij komt kijken. Maar die tekening uit uh, Twente, die, die daar hangt, die, die is geweldig. Dat is alleen al een uh, treintochtje of een autotochtje waard. En het landschap rondom Winterswijk schijnt ook fantastisch te zijn. Hans Jansen, dank u wel voor uw uh, toelichting op uh, de Mondriaan. En uh, Wim, van Krimko, Krimp, Wim van Krimpen vanuit Winterswijk eveneens. Ja, uh, Hello Goodbye, een klassiek nummer. Uh, en dat naar aanleiding van uh, de opbrengst van een gitaar van uh, de Beatles. Zaterdag bij een veiling in New York heeft een gitaar uh, 400.000 dollar opgebracht. En dat werd uh, gisteren bekendgemaakt, vandaag bekendgemaakt... door veilinghuis Julians. Uh, naar mijn volgende gast uh, is eigenlijk uh, naar een, een mooi stukje geluid... Vanaf vandaag zal ik je helpen om in 10 weken je conditie te verbeteren. Als je al mijn instructies nauwgezet volgt... garandeer ik je dat je binnen 10 weken zonder problemen 5 kilometer kan lopen. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Wel eigenlijk bijzonder simpel. Ik ben gewoon je persoonlijke coach. Ja, een belofte van Evi Gruijert zit hier in de oogstudio. Welkom. Ja, goedenavond. Uh, je hebt talloze hardlopers op weg geholpen. Uh, mm -hmm. Jaren al ben je in Vlaanderen, een begrip... Uh, met jouw podcast train je hardlopers... en moedig je hen aan om uh, technisch en ook mentaal sterk te blijven. Klopt. Je wint ook in Nederland aan populariteit. Uh, aan de telefoon hebben we ook nog uh, Pepijn Lochtenberg. Goedenavond, sportpsycholoog. Goedenavond. Goedenavond. Evi, uh, jaren geleden ben je met je hardlooppost... Podcast begonnen. Hoe ontstond dat idee eigenlijk? Oh, um, ik ben eigenlijk... Uh, ...ja, mijn, mijn hoofdberoep... Zeg maar, ...is tv-presentatrice... In, ...in Vlaanderen, in België. En um, op een dag kwam de vraag... ...om een uh, sportief programma, Vlaanderen Sportland... ...te presenteren. En de opdracht voor mij... ...bestond er dan in om uh, interviews te doen... ...met mensen, maar ook vooral om dat te doen... ...tijdens het lopen. Dus wij gingen... ...het concept was dat we elke week, elke zondag... voormiddag, ergens in Vlaanderen gingen lopen. En het was de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen... ...met mij kwamen meelopen... Ik moest beginnen met 5 kilometer en het was de bedoeling dat ik elke week 1 kilometer erbij zou doen om uiteindelijk te stranden op 20 kilometer. Ja, en uh, ik moest dus trainen voor die eerste vijf kilometer. Ik had helaas maar twee, drie weken tijd. Eigenlijk een beetje te weinig. En ik liep daar met een opengeklapte gsm. Ik liep met muziek in mijn oren. Ik liep met een schema op mijn handen genoteerd. Hè, om één uh, minuut lopen, twee minuten wandelen, ja. enzovoort, enzovoort. Omdat ik het niet zou vergeten. En ik dacht, ja, ik zie er belachelijk uit. Hè. Uh, ik, ik loop er maar debiel bij hier langs de straat. Dus ik zocht speciaal binnenwegjes om niet te veel gezien te worden. Want anders hadden ze zoiets van, kijk daar, dat is die van tv. En die, die loopt zo raar. Maar <laughs> um, dat was tijdens je trainingskilometers? Tijdens mijn trainingskilometers. Ja. En dacht later ik van, moest je met die groep lopen. Ja, ja maar hier moet toch een gemakkelijker oplossing voor bestaan. En toen is die podcast eigenlijk ontstaan. En nu zijn we weer al een stapje verder en gaan we een app ontwikkelen die er na de zomer aankomt. Kan je ja. ook je eigen muziek uploaden enzovoort. Nou, de kernvraag is, uh, wat is het heilzame van muziek en jouw stem op je oor als je rent? Ha eigenlijk zou je dat eens dus aan de mensen moeten vragen die het doen, hè? wat het Jij voor weet hen het. doet. het, wat, wat, wat doet het bij hen? Want je hebt veel ja. mensen erover gehoord. Ja, ik denk dat het, um, dat het eigenlijk, uh, het is, het is instap klaar. het is gemakkelijk, je hoeft gewoon maar dingen in je oren te stoppen, je hebt iemand die zegt start. je hebt iemand die zegt hoe je het moet doen, hoe lang je het moet doen, uh, er is gepaste muziek voorzien, moet je uptempo lopen, dan uh, is er uptempo muziek, mag het iets trager gaan, moet je uitlopen, is er cooling down, dan is het tragere muziek. Uh, ik zeg ook, wanneer je wat moet doen qua stretching. Dus het is, het is gemakkelijk, het is verantwoord en het werkt. Oké, okay. altijd uh, muziek uit de actualiteit, uh, muziek die in is... of heb je ook uh, klassiek werk? Heb je, heb je Bach erop zitten? Uh, nee, nee, voorlopig met de podcast niet. Omdat je technisch gezien met een podcast iets beperkter zit. Daarom dus ook die app. Uh, ik ken iemand die bijvoorbeeld uh, echt wel liever met klassieke muziek gaat lopen. En uh, ja, die kan dat dan perfect doen hè, in die app. Ja, maar wat voor muziek gebruik jij dan? Wel, ik moet eerlijk bekennen dat ik geen muziek gebruik. Je gebruikt helemaal geen muziek? Nee, ik hou van de natuurgeluiden. En die gebruik je wel? Uh, ja, ik hoor die als ik loop. Ik, ja. uh, ik woon niet ver van, uh, van een kanaal, zeg maar. En ik kan, ik kan kilometers ver lopen. En... Dus het enige wat je hebt op je oor als je jouw app bestelt... is jouw instructie. Uh, nee, maar er zit toch muziek de, de, om, hè? De, ja, ja, ja, je kan natuurlijk, maar je kan kiezen. Je kan onze muziek, die wij ja. gekozen hebben selecteren. Je kan ook je eigen muziek gaan uploaden, enzovoort. Zodanig dat je eigenlijk ja, jouw optimale loopomstandigheden creëert, zeg maar. Nou, Pepijn Lochtenberg, jij bent dus sportpsycholoog, uh, ga je lekker doorlopen lopen als je een podcast met de stem van Evie en of muziek op hebt? Um, nou, dat zal per persoon denk ik uh, verschillen. Door wat Evie ook al zegt zelf, dan uh, vindt ze het prettig om, uh, om geen muziek op te hebben en gewoon natuurgeluiden te horen. Uh, maar maar als je ze kan... wel op hebt, wat doet het met je? Uh, muziek kan heel effectief zijn om je, om je doorzettingsvermogen te vergroten. Of uh, om een beetje feller te worden op het moment dat je een beetje luid thuis komt. En in het laatste geval ja, dan wil je het liefst een beetje luide, snelle beat. En dan, uh, dan word je wat feller. En dat kan je ook een beetje doorstellingsvermogen geven. Dus ja. dat kan heel uh, effectief werken. Nou, heb jij de podcast van Evie Graaard ook beluisterd? Ik heb een heel kort stukje gehoord. Ja, wat, wat denk je dat die, uh, die instructie... wat voor stimulans geeft dat aan een gemiddelde loper? Nou, ja, daar zitten eigenlijk twee dingen in. Aan de ene kant natuurlijk uh, het schema wat door... Uh, door de podcast gegeven wordt. En dat is supergoed, dat je een concreet einddoel hebt. Een stap, een kleine doelen, uh, op de weg daarnaartoe. Um, op weg naar je grotere doel. En daarnaast natuurlijk haar steun, haar, uh, haar woorden... die helpen om uh, de motivatie hoog te houden. Ja. Dus, uh, nou, werkt prima. Werkt prima. Uh, ik loop ook. Ik heb het één keer geprobeerd met muziek. Ik vind het helemaal niks. Nee, daarmee. Het is een dus persoonlijke keuze. Op... Het is een hele persoonlijke echt, hè? keuze, hè? Ja. Z zou, zou ik het toch een keer moeten proberen met uh, jouw podcast op, denk je? Uh, ja, ik, ik nodig je uit om het toch eens te doen. Er zijn ongelooflijk veel mensen die het plezant vinden, dus wie weet. Ja. Uh, jouw uh, programma Start to Run uh, loopt nu zes, zeven jaar. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. En uh, vernieuw je het steeds of is het uh, nee, steeds het, de eerste versie? Nee, het, het programma aan zich uh, is, is wetenschappelijk gefundeerd. Het werkt, uh, het, het is oké. Okay. Um, als je lichaam het aan kan, als je gewrichten oké okay zijn, dan, uh, je volgt dit, dan loop je binnen tien weken vijf kilometer. Dus het schema blijft, dat is de rots in de branding. Alleen de, de randelementen, zeg maar, zoals de muziek, uh, zoals mijn tips, mijn aanmoedigingen, die kunnen we optimaliseren en uh, een beetje hedendaagser maken, bijvoorbeeld. En dat Denk, gebeurt ook. Pepijn Lochtenberg, denk jij dat uh, de, de sappige Vlaamse kant van deze stem, van <lacht> Evi en de wat sexy uitstraling van die stem, dat die ook helpen bij het lopen? Um, ja, net als de muziek denk ik dat dat heel erg per persoon zal, uh, zal verschillen. Ik denk dat er absoluut mensen zijn die de, haar stem gewoon heel prettig vinden en daar wel harder voor willen gaan lopen. dan dat zal het misschien beter zijn. Ja, nou, je misschien... viel even weg. Ja, ja, ja, even... Misschien gaan er ook mensen gaan lopen van me. <laughs> maar dat is dan ook weer goed, hè? Ja, nee, dat er mensen gaan lopen doordat ze jouw stem horen. Ja, maar ik bedoel... Dat ze van me gaan lopen. Dat ze, dat, ze, dat ze het echt niet leuk vinden en dat ze daardoor weg gaan lopen. Ja. <laughs> maar dat is dan ook weer goed. Ja. Um, je hebt gemerkt dat je ook populair begint te worden onder Nederlandse lopers. Zou ja. dat toch ook te maken kunnen hebben met dat Vlaamse uh, sappige accent? Zei ik net? Ja, ze vinden. Allee, jullie, jullie vinden het blijkbaar ofwel uh, een beetje schattig ofwel best grappig. Um, ja, dus, dat's, dat's, ja, ik ben gewoon mezelf. Dus, uh... Nou, Evi, we weten dat jouw Star to Run uh, te vinden is... her en der op internet en in je boek. Pepijn Lochtenberg, ook jij hartelijk bedankt uh, vanuit uh, Dag Arnhem. Dit was het oog uh, voor deze eerste Pinksterdag. En uh, begon uh, vrijdag, maar het eindigde uh, vrijdag en met mooi weer. En het eindigde met de persconferentie... waar u al een uh, getuige van was in dit oog. Uh, morgen zit hier Eva Jinek.